Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer in Friesland krijgt veel telefoontjes over wateroverlast. Onder andere in Harkema en Buitenpost in het noorden van de provincie... zijn kelders ondergelopen en staan straten blank. En in onder meer de Westereen ontstond wateroverlast in een verzorgingstehuis. Sommige bewoners zijn geëvacueerd naar een hogere verdieping... omdat daar 104,7 mm regen is gevallen... vertelt Weerman Piet Paulusma tegen de regionale omroep. Heel extreem, want uh, als je... De die binden natuurlijk van plak tot plak verschillend. Maar de wedstrijd melde 100 fjouwer, zo'n millimeter. Gisteravond was er door stortbuien ook veel wateroverlast in delen van Zeeland, Brabant en België. In Afghanistan is een avondklok ingevoerd, maar niet vanwege corona. De avondklok moet het makkelijker maken voor het Afghaanse leger om de Taliban in de gaten te houden. Want die rukt snel op en de strijd is pittig, vertelt correspondent Aletta André. Vooral de luchtsteun van de Amerikanen wordt gemist bij die gevechten. Je ziet dat soldaten zichzelf al overgeven voordat het gevecht begint. Ze durven het niet aan. En op veel plekken houden nu ook burgermilities de wacht om hun steden en dorpen dan maar te beschermen voor zover dat nog kan. Ja, en zei de organisatie van de Spelen een paar uur geleden nog... dat sporters vooral hun mondkapje moeten ophouden bij de medailleuitreikingen. Nu mag dat kapje toch heel even af voor foto's. 30 seconden om precies te zijn. Meerdere sporters kregen eerder kritiek op het afzetten van het kapje op het podium. Nu een aantal regio's in Nederland donkerrood gekleurd zijn... moeten sommige toeristen in ons land rekening houden met extra maatregelen. Vooral als ze weer naar huis gaan.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 Toch zijn er ook nog toeristen die zich niks aantrekken van welke kleur dan ook. We just want to come in Holland, even if it's red, yellow, green, it's okay for us. Dan nog het weer. Vanmiddag weer kans op stevige buien met hagel, onweer en windstoten. Voor de gaten 24. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Door op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij knoop het Rottenpollerplein, vier kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Ret nu VFM Jazz.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 far too long I've had nothing new to show to you Goodbye dry eyes, I watched your plane Fade off west of the moon Then it felt so strange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 Miss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 Can't you see that it's love, can there be any doubt, no doubt, no doubt, when here it is, yes here it is, oh here it is.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 Eigenlijk uh, hun eigen weg uh, leid, laten zich niet leiden door de platenmaatschappijen. La Kiezen hun eigen stijl. En uh, dat heeft geuit in een aantal mooie albums, waaronder deze. Robin Nolan op gitaar, Paul middrow Kevin Nolan op rhythmgitaar... en Jan P. Brouwer ook op rhythmgitaar. Het nummer heet Bardel Pie.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 We luisteren naar Jimmy Smit met Con uh, What Is This Thing Called Love van het album Confirmation uit 1958. Ik ga verder met een uh, nummer van opnieuw Loet van der Lee. Ik heb in het eerste uur al een uh, nummer gedraaid van dit uh, heerlijke album The Joy of Playing uit 2020. De Nederlandse. Uh, Trompetist uit, uh, uit Bakkum. Hij heeft een uh, mooi album gemaakt. Hij wordt vergezeld door Tim Hennekes op drums, Cassius koot op bas, Sebastian van Bavel op piano en het Gideon Tasselaar op tenorsax en natuurlijk Loed van der Lee op trompet. Het nummer heet Do the Donkey.